Dit is even wat jong met het NOS-journaal. Delegaties van Rusland en de VS gaan opnieuw met elkaar om de tafel. Deze keer gaat het volgens het Kremlin over het normaliseren van de relatie tussen de twee landen. De diplomaten ontmoetten elkaar donderdag in Istanbul. Vorige maand waren er ook gesprekken tussen Amerika en Rusland in Saudi-Arabië. Daar bespraken ze een gedeeltelijk staakt het vuur op de Zwarte Zee. Maar de landen beschuldigen elkaar geregeld van het schenden van het bestand. De Tweede Kamer steunt zoals verwacht een algemeen vuurwerkverbod, maar dat gaat komende oud en Nieuw nog niet in. Een Kamermeerderheid wil dat het verbod pas na de volgende jaarwisseling ingaat, blijkt na een stemming. Partijen, waaronder BBB en VVD, vrezen dat ondernemers die al vuurwerk hebben ingekocht hard worden geraakt als het verbod de komende jaarwisseling al van kracht wordt. Tegenstanders zijn juist bang dat het uit de hand gaat lopen als mensen weten dat ze voor de laatste keer vuurwerk mogen afsteken. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet uitleg geven over de dood van 15 hulpverleners in de Gaza-strook. Het hulpconvoi werd onder vuur genomen door het Israëlische leger. Minister Veldkamp heeft morgen een gesprek met de ambassadeur. En het COA moet ook in de toekomst een dwangsom van 50 euro per dag betalen... als het aanmeldcentrum Interapel overvol is. De rechter had die dwangsom opgelegd, maar het COA ging in beroep. Volgens het opvangorgaan doen ze er alles aan... om het maximum van 2000 asielzoekers Interapel niet te overschrijden. Door de hoge asielinstroom en het sluiten van andere opvanglocaties lukt dat niet altijd. Toch oordeelt ook het gerechtshof dat het COA zich aan de afspraak moet houden en dat de boete aan de gemeente Westerwolde terecht is. Het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. De temperatuur zakt naar 1 tot 6 graden. Morgen begint hier en daar bewolkt. Later op de dag meer zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat nog een flinke file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Door een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM. Jazz. Yes. my kiss <laughs>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 Yeah.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 Make me a room where I'll bloom out of season Don't let me fall till I'm do do do do do do do do do do. Reetje Kouveld met haar vaste begeleiders. Op de draaitafel heb ik liggen de Belgische multi-instrumentalist... Ronnie Verbiest. Uh, 56 geboren in 24 overleden. En hij was een fenomenaal accordeonist... maar daarnaast ook uh, een hele goede saxofonist. En hij heeft...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 en genoemde Ad pen op de bas sax. En ik wil graag laten horen hoe dat klinkt. En we gaan luisteren naar een, een klassieke keepin' out of mischief now.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 Himself. <laughs>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 Een CD van David Luk Lukac en de CD die heet Dream City en, en daar laat ik van horen een stuk uh, waar hij tenoor straks speelt Blue Blood. <middels>